Dit is Donald Megens met het NOS-journaal. In Keulen staan de eerste drie verdachten voor de rechter in de zaak rond de ongeregeldheden met Oud en Nieuw. Het zijn twee Marokkanen en een Tunesiër. Ze worden verdacht van diefstal. Een van de Marokkanen is inmiddels veroordeeld tot zes maanden voorwaardelijk voor diefstal van een mobieltje. Veel van de daders van aanrandingen zullen volgens de politie in Keulen nooit worden bestraft. Omdat de beelden van bewakingscamera's te slecht zijn om verdachten te kunnen identificeren. Patiënten hebben niet genoeg privacy bij de huisartsen... stelt de Consumentenbond na een onderzoek onder ruim 6500 leden. Meer dan de helft zegt mee te kunnen luisteren... met de gesprekken tussen patiënten en doktersassistenten... en soms ook met de gesprekken tussen andere patiënten en de arts. Volgens de Consumentenbond is het probleem vaak... dat de wachtkamer en de balie in dezelfde ruimte zijn. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers... wil best praten over kleinere opvanglocaties... Nu moet er plaats zijn voor minstens 300 vluchtelingen. De burgemeesters van Heusden en Bokstel deden deze week een oproep om ook kleinere groepen van 50 tot 100 toe te staan. Het COA zegt dat de gemeenten dan wel moeten zorgen voor meer woningen voor vluchtelingen die in Nederland mogen blijven. De vakbonden FNV en CNV en de winkelbranche willen extra hulp voor winkelmedewerkers die in de faillissementgolf hun baan zijn kwijtgeraakt. In speciale mobiliteitscentra moeten ze cursussen kunnen krijgen en moet er worden bekeken wat hun kwaliteiten zijn. Gehoopt wordt dat het ministerie van Sociale Zaken geld vrijmaakt voor de plannen. In Luik zijn zes mannen opgepakt voor overvallen op het Holland Casino in Valkenburg en een Limburgse juwelier. Bij de overval op het casino in juni 2014 werden het personeel en de 200 bezoekers met automatische wapens bedreigd. Twee maanden daarvoor zou de groep een juwelier in IJsden hebben overvallen. Het weer, periode met zon, afgewisseld door een paar buien, soms met hagel of natte sneeuw. Het wordt vanmiddag zo'n 6 graden. Morgen verandert er weinig. Vrijdag en in het weekend is het droog met zonnige periode. Dit was het DFM. En... Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. <tie> <tie> Ik stoei met jou de hele dag door. We kussen urenlang. Uitgeput geef jij mij een laatste zoen en zegt, ik moet er niet aan denken dat ik dat allemaal alleen had moeten doen. In Schotland gelooft men in een dier dat niet bestaat, het monster van Loch Ness. Maar doordat men zo graag wil dat het bestaat, bestaat het bijna werkelijk. Men heeft foto's, filmbeelden, enzovoort. Dit principe besloot ik op mezelf toe te passen. Ik wilde dolgraag een vriendin. Ik wilde zo graag een vriendin dat ze bijna bestond. Ik had foto's, filmbeelden, enzovoort. Ik ging zelfs naar haar concert. En terwijl ik haar daar op het podium zo bewonderend aanstaarde... vroeg het mij af wat die schatten in dat monster zagen. In de pauze van een concert ging ik naar haar kleedkamer. Ik klapte op haar kleedkamerdeur en fluisterde, zag je ze in mezelf... Bonnie Sinclair, ben jij verliefd op mij? Ja, rief ze. Ja. Ik ging naar binnen en vroeg haar om een handtekening. Zij zette haar handtekening op een vel papier, overhandelde dat mij en zei... Ik heb je wel zien staan. Je stond vooraan te staren tussen de steltieners. Ik heb je ook wel zien staan, zei ik. Je stond op het podium. Je bent vele malen mooier dan een monster van Agnes. Ik heb veel over Bonnie. Kan ik voor je doen. Je mag getuige zijn bij mijn huwelijk. Maar ik wil je echt zijn. Wees nou eerst maar eens getuige. Dan kunnen we de volgende keer wel zien of jij aan de beur bent. Je moet nu echt gaan, zessen. Ik moet op voor het tweede deel van mijn programma. Weer stond ik vooraan bij het podium. Bonnie zei tegen de zaal: Voor het volgende nummer heb ik de vriendelijke assistentie nodig van een man uit de zaal. Ik val op mannen met een snor. Een derde van de zaal bedekte met één hand het gezicht en wees met de andere hand naar mij. Hier, hij heeft een snor. <lacht> Eenmaal op het podium aangekomen kreeg ik van Bonnie een microfoon in de handen gedrukt. Op slag werd ik nerveus. Dat is normaal. Dat is normaal. Een microfoon maakt mensen nerveus. Zo was ik ooit eens in een hotelkamer en werd enorm zenuwachtig. Zenuwachtig zonder dat ik wist waarom. Achteraf bleek dat er een verborgen microfoon in de kamer was. Stoei met me, vrij met me, speel met me, kus met me, liefde zo'n bonnie. Ook daar had nog een hoordevrouw tegen mij gezegd. <lacht> ik deed mijn uiterste best en liep me van mijn stoelste zien. <lacht> Na afloop van een lied zei ze, hé, hey, hartstikke bedankt. Als beloning krijg je een dikke kus. Tenminste, als ik niemand in loers maak, ben je getrouwd? Nee, ik ben niet getrouwd. Mijn schoonouders konden geen kinderen krijgen. <lacht> Eetje. Ik had nog graag uren met je door willen praten. Maar jij, ja, je wordt nou zo vervelend. Dat had de vrouw wel vaker tegen mij gezegd. Ja. Ze gaf me een foto met een handtekening van haar en zei: Je moet nu echt gaan. Ik stormde regel van het podium naar de uitgang en liep met de dierbare foto in mijn hand naar het dichtstbijzijnde hotel. Ik ging naar de receptie en vroeg aan de hoteleigenaar: mag ik voor nu een kamer voor een half uur en een punaise? De punaises bleken helaas op te zijn Er was net een weekend van de Rotary geweest Maar ja, de winkels zaten al dicht Dus ik kon ook niet snel even naar de punaisen gigant Enige tijd later zat ik weer bij Bonnie in de kleekamer Ze hadden een snabbel voor de Rotary gast die avond was Prins Bernard Een bijzonder charmante man hij ging hoogst persoonlijk naar de kleedkamer van Bonnie... om zich even aan haar voor te stellen. Hij zei, Bonnie, mag ik me voorstellen? Bernard. Bernard, dokter. Ik <lacht> moet mij zeggen, hoe gaat het nu met hem? Zeg mij alleen de waarheid maar. Is hij nu niet meer in gevaar? Eh... <lacht> uh. Ik geloof dat het niet best is. Verder kan ik melden, hij is buiten levensgevaar. Dat wel, maar ja, je weet nooit, hè. Je weet maar nooit, die dokters zijn zo knap tegenwoordig. <lacht> Bonnie kon onder die omstandigheden niet meer optreden... en ze verliet het gebouw. Ach ja, zei ik maar lachend tegen Bernard. De mensen vragen nu natuurlijk wel vaker de stomste dingen, hè. Nee, hoor, zei Bernard, u bent de eerste. Bijna hadden Bonnie en ik elkaar nog een derde keer ontmoet. Ik moest optreden in de schouwburg van Almelo, wat als middags naar de kassa gebeld door Bonnie Sinclair. Zijn er voor vanavond nog kaartjes voor Herman Vinkers? Jawel hoor, zegt de kassière. Ja, lacht de Bonnie, dat dacht ik wel. Het bleek dat Bonnie ook moest optreden in de schouwburg van Almelo. Bonnie stond in de grote zaal, ik stond in de kleine. Het publiek kon geen kant meer op zo. Ik had berekenen dat onze pauzes ongeveer samen zouden vallen. Ik denk: weet je wat, ga ik gelijk in de pauze onder de douche? Dan kan ik fris gewassen Bonnie misschien nog even springen. Dus ik zeg: na afloop van het eerste deel tegen de zaal, dames en heren, het is nu pauze. Ik ga even onder de douche. Waarop de eerste vier rijen zeggen: Graag. All the leaves are brown and the sky is grey. A walk. On a winter's day, I'd be safe and warm if I wasn't. ZANG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 I didn't tell him Komt kom terug, luisteraars, bij twee Uur van zandvoort lunch. We hebben even kunnen lachen met uh, Herman Vinkers... die Bonnie Sinclair ontmoeten ontmoette. En uh, Ingrid, die heeft een hele andere gast in de studio, Ingrid toch? Ja, nog steeds Ineke Smits en Erik de Weert... van Smits, Hels en Wellness. Heel gezellig. En nu gaan we het even hebben over de zonnebank. Ja, we hebben een superdeluxe zonnebank staan. We hebben er maar één, maar dan moet het ook wel een goede zijn, toch? Met alle toeters en bellen die je maar bedenken kan. Dat... Uh, er wordt uh, gretig gebruik van gemaakt. We hebben de prijs ook zo gemaakt dat ook iedereen er gebruik van kan maken. Um, ja, wat heeft ja, hij niet, kan je eigenlijk bijna zeggen. Een mooie vorm heeft hij. Hij heeft uh, lichttherapie, hij heeft uh, muziek, heeft hij erop. Um, ja, een uh, gezichtsbruiner die je aan of uit kan zetten. Airconditioning zit erop. Nou, bedenk het maar. Plans, het zit erop. Ja. Het zit erop. En het is een heerlijke zonnebank. En, Echt, hoe lang mag je eronder? De meeste klanten gaan 20 minuten ronden. En wat eigenlijk kost dan, dan zo'n rondje? Het kost eigenlijk 50 cent per minuut. Dus ja. als je 20 minuten gaat, dan is dat uh, 10 euro. Ja. ja. Mooie prijs. Ja. ja, dat is ook leuk om te doen even tussendoor. Ja. Heel wat klanten die gewoon één keer per week even komen. Dat is natuurlijk heel goed voor de opbouw van de vitamine D. Waar we met z'n allen tekort aan hebben. Klopt. Dus daar is de zonnebank ja, een geweldige aanvulling voor. Ja. Uh, je moet je natuurlijk altijd uh, beschermen, dus je insmeren. Uh, ja. Wat gebruiken jullie daarvoor? We hebben Australian Gold-producten. Gewoon ja. een goed product. Niet de goedkoopste. Gewoon goed product. Heel belangrijk. Ja, daar heb ik al vaker van gehoord inderdaad. Ja. Ja. Uh, ik wil het graag nog even hebben met jou over de Tanita-weegschaal. Ja, wat zou dat nou toch zijn? Ja. Ik heb de foto gezien. Ja. Hij meet onder andere gewicht. Ja. Vetpercentage, dan... metabolische leeftijd, spiermassa, vocht en visceraal vet... Ja, wat is dat? <laughs> dat is het vet om je organen heen. Dan ziet het, het inwendig vet, echt, echt inwendig. Daar kan iedereen je nog veel meer van vertellen ja. Maar het is wel heel leuk om te zien. Als iemand bij ons begint, dan um, als ze het willen... want dat is natuurlijk altijd... Uh, vraag ik ze dat of ze dat willen. Dan doe ik ze eerst meten of wegen en ook helemaal opmeten... Um, en op die weegschaal dan moeten ze met blote voeten opstaan. En een lege blaas. Dat geeft allemaal een verkeerde uitslag. Als je een pacemaker hebt, mag je er weer niet op. Dat, okay. dat werkt door. Het meet door de voeten omhoog eigenlijk. Ja. En zo krijg je eigenlijk al die uitslagen. Dan vind je het gewicht is nog niet zo heel belangrijk. Het gaat hem echt om je vet. Wat je in je lijf hebt, dat, uh, dat is het belangrijkste. Ja. Daar uh, het streven naar om dat omlaag te krijgen. Wat is nou een veilig vetpercentage? Erik, wat is een veilig vetpercentage, denk jij? Ik dacht tot, tot 35 procent, als ik het goed heb, zo uit mijn hoofd. Nee, ik zou het wel wat lager willen hebben. Maar uh, Veilig is een uh, moeilijk woord. Uh, het vetpercentage wat goed is, is dat percentage waar je je lekker bij voelt. Ja. En waar je vindt dat je mee uit de voeten kan. Ik vind al die uh, prachtige richtlijnen, hoe goed het moet zijn... Uh, een mens moet ook kunnen leven. Als ik naar mijn eigen gewicht krijg, kijk, dan heb ik een, met mijn lengte een, uh, in kilo's dan uh, iets van, van 75 kilo nodig. En dan heb ik de hele dag honger. Zit ik ergens op de 80, dan draai ik heerlijk en gezond. Maar ja, dan heb ik volgens het vetpercentage wat te veel. Ja. Maar het is ook hoe je functioneert. Hoe je dat erbij vind, ik, dat ja. vind ik veel, veel belangrijker dan, dan die statistiek die uit 100.000 Hamburg etende Amerikanen voortgekomen is. En dat wordt dan teruggezet uh, in Nederland en dan moeten Nederlander daar ook maar aan voldoen. En de vraag is of dat onder onze levensomstandigheden wel de juiste percentages zijn. Ja. Uh, wat mij zo verwondert en allerlei aannames die worden gedaan. Uh, ik heb pas weer een artikel gelezen van een, een, een Amerikaanse cardioloog, een hartchirurg die vertelde dat eigenlijk die hele uh, uh, aanname... dat men uh, het geloste rolniveau laag zou moeten houden... om uh, aderverkalking tegen te komen, uh, infarcten tegen te, tegen te gaan, zeg maar. Dat dat volgens hem achteraf... en uh, hij heeft ooit zelf ook die uh, gedachte gehad dat dat zou moeten... dat heeft hij nu losgelaten, want hij zegt... dat het, eigenlijk heeft het meer te maken met ontsteking van de vaten waardoor dan uh, kennelijk uh, cholesterol zich hecht aan de wanden aan de van de vaten... als met het gehalte op zich. Uh, wat mij nou zo verwondert, is dat al die aannames... en al die zaken waar we voor uh, gewaarschuwd worden... Ja, die kunnen zomaar ineens met een ander onderzoek weer onderuit gehaald worden. Hoe kijken onze gewezen huisarts daartegen aan? Ja, interessant. Uh, als huisarts uh, zat je aan protocollen vast... Die dan door de ziektekostenverzekeraar bedacht waren, onder andere. En uh, uh, iedereen met een bepaald cholesterolgehalte moest behandeld worden. Met een cholesterolremmer. En die waren niet allemaal even gezond voor iedereen. Nee, en daar kom je dan na een uh, aantal jaren, uh, komen ze daar dan achter. Ja. En dan wordt het weer, uh, het protocol wordt weer gewijzigd. Ja. Nou, uh, nou is cholesterol is een uh, probleem geworden sinds er een cholesterolmeter bedacht is. Okay. Want, ja. En daar is een enorme industrie omheen gebouwd. Dus het is niet meer weg te denken. Want dan krijgen we nog meer failliete ketens en zaken. En waar we allemaal niet op zitten te wachten. Dus, en de, daarmee, daarmee bedoelt u de, de, de industrie die gezorgd voor al die statines en, en al die. Uh, en, ja, ook, maar ook vooral hulpmiddeltjes om je cholesterol te meten en, en apothekers die op de medicijnen draaien, uh, uh, het alternatieve circuit... oftewel de ortomoleculaire geneeskunde die daar ook een duit bij doet... om op met andere middelen proberen cholesterol naar beneden te krijgen. Mm -hmm. En je hebt volkomen gelijk. De, de, er is geen goed en er is geen fout cholesterol. Er is cholesterol wat een functie heeft om de schade aan je vaten weg te werken. Ja. Een soort uh, plamuur. Ja. Alleen ja, komt er iets te veel plamuur op... Dan, wil dat, uh, ja, dan, dan, dan gaat de doorstroming ook niet meer zo goed... En eigenlijk heeft het niks met jouw persoonlijke hoogte van je cholesterol. Ja, als het heel hoog is of je per familiaire aanleg... waardoor er heel veel afwijkingen zijn op dat gebied. Dat is wat anders. Maar de gemiddelde mens, die, die valt binnen weer die statistiek. Uh, een heleboel cholesterol gebeuren is uh, statistiekwerk. Eén op de zoveel krijgt last. Eén met die hoogte heb je zoveel kans. Uh, en we vergeten dat we eigenlijk naar een persoonlijke benadering van mensen moeten... Ja. want jouw cholesterolgehalte kan prima zijn, terwijl diezelfde gehalte bij mij niet zo goed is en dat kan je uit je DNA profiel halen ja. dus je kan ook bij ons je DNA laten bepalen en dan kan je zien of jouw cholesterol een, een, een levensgevaarlijke zaak voor je is of dat, jou, dat jij met jouw systeem daar helemaal geen last van hebt en dan kan je veel persoonlijker mensen behandelen ja. en dat doen we denk ik over vijf jaar allemaal zo, maar zo zijn we nog niet. Als, ja. als huisarts had je daar geen tijd voor. <laughs> Moest je gewoon. Nu wel. Ja, ja <laughs> gewoon aan ja, de protocollen houden. Ja. Eh, want anders dan... Eh, ja. eh, nou, in ieder geval... Eh, nou, dank voor, eh, voor de uitleg tot zover, Ingrid. Ik geef jou weer het woord. Ja, dank je. ik wil ik even, heel even doorgaan. Wat is een normale cholesterolwaarde, zeg maar? Wat... Nou, ja... Eh, je hebt cholesterol, je hebt een totaal cholesterol... je hebt een low-density cholesterol... je hebt een high-density cholesterol... je hebt nog je triglyceride... die moeten in een bepaalde balans zijn met elkaar. En dan kom je eigenlijk op een gewoon cholesterol... van vijf tegenwoordig als waarde. En ze willen het wel wat lager hebben... wat als statistisch als normaal beschouwd wordt. Oké, dankjewel. Zo leren we nog eens wat, jas? Jazeker. Ja, als, als uh, uh, de dame die naast je zit het BM, uh, BMI ja. uh, uh, meet... dan komt dat onderwerp cholesterol ongetwijfeld ook ter te sprake. Dat denk ik ook wel. Ja. Nou, cholesterol niet zo, zo BMI is natuurlijk een, uh, een berekening van lengte, een uh, deel tot gewicht. Ja, maar goed, ik bedoel te zeggen dat als je te zwaar bent... Uh, ja. dan is ongezond. En, de zon gezond, ja. en uh, dan, ja, denk aan je hart. En zo, genoeg bewegen en niet, zoveel, niet zoveel eten... Uh, Gezond eten, nou, noem al die, uh, al die uh, voorwaarden maar op. En daar hoort Rolles toch ook in, in het plaatje. Tenminste, ja. daar wordt altijd ja, over gesproken. Dat zeker, ja. Ja, ja, dat zeker, ja. Nou, de weegschaal, net wat je zei, die meet dan inderdaad je gewicht. Je vetpercentage. je BMI, je metabolische leeftijd. Altijd een lachertje bij ons. Ja, want als je dan een beetje overgewicht hebt, dan ben je ineens jaren ouder. Ja, ja. Maar ik heb wel klanten waarbij ze ineens jaren jonger zijn. Nou, dat is natuurlijk een ja. ander. Moet de hele zaak het weten. Ah, positief. Maar kijk positief. eens, ik, heb, ik ben geen 50. Ik ben maar 30. Volgens Heel dat goed. ding zo. Ja. Ja, ja, dat uh, wordt breed uitgemerkt. Ja. Met elkaar hebben we dan al lol. Is het nou ook zo dat als je iemand aantreft die, die een BMI heeft, uh, dat noemen ze dan, geloof ik, uh, morbide eh, uh, obesitas, dus dat je gevaar loopt... om aan je gewicht uh, ten onder te gaan, zeg maar. Ja. Uh, verwijs je die automatisch door naar een obesitaskliniek? Nou, dat niet, hoor. Dan, dat gaan niet. Ze, dan zeg ik, uh, ik lijkt me verstandig dat je even naar je huisarts gaat. Nou ja, goed. En, dan en via de vanuit de huisarts, de huisarts die, ja. uh, die moet dat dan doorsturen. En dat ook... Kijk, ik ben geen arts, ben ja. zelfs geen verpleegkundige vat. Hoor. Ik heb alleen die weegschaal staan. Ja, ja. En ik heb geleerd ja. daarmee om te gaan. En ja. ik heb geleerd die cijfertjes te lezen... Wat er staat. Ja. Maar laat... goed, als je, dat, als je die, die weesgaal toepast, dan wil je wilt er toch ook iets mee, toch? Ja, tuurlijk. Ja. Dus, dus dan lijkt me inderdaad van: nou ja, het is in ieder geval verstandig om te zeggen van. Eh, ik ben zelf geen huisarts, ga naar je huisarts. Want ja. je BMI is een beetje aan de hoge kant. En dat ja. kan je met, met allerlei fitnessapparaten en, en uh, zelfs met die slenderapparaten waarschijnlijk niet wegwerken. Je kunt redelijk goed met de slenderapparaten overweg. Zelfs als je heel zwaar overgewicht hebt. Ja, nee, maar bedoel ik bedoel, uh, reduceert dat ook uh, het gewicht, die, die apparaten? Nee, nee, nee. nee niet. Nee, nee. maar het geeft ja. wel vaak mensen uh, de drive om wat meer te doen. Dan alleen maar de slenderbanken. Ja. He, dus het zet ze vaak aan om toch inderdaad net even dat gebakje minder te eten. Of wat dan ook. Dan mm -hmm. Toch een beetje bewuster met hun lichaam om te gaan. Maar voel je je ook fitter als je een tijdje op die... Ja, op die, op die, ja, ja? beslist, ja. ja je krijgt er echt energie van. Het is vaak ook een spiraal. Hè? Als je dus, als je dus wat, uh, wat vermoeid raakt door overgewicht of, of te weinig bewegen... Nou, ja. dat je de conditie gewoon minder wordt... dan heb je ook minder zin om, om te gaan wandelen of te doen. Ja. En, en dan zit je in zo'n spiraal en dan ga je steeds verder naar beneden. Ja, precies. En dan ja. voel je je ongelukkig en dan neem je nog maar een gebakje. <laughs> of een koekje ja, of een ja, snoepje. Ja. En zo werkt dat gewoon ja, inderdaad. Ja. Maar op die banken geeft het toch het, het idee van: hé, hey, ik ben nou goed met mijn lichaam bezig. En inderdaad, krijg je er ook energie van. Ja. En ook mensen met overgewicht gaan ook niet graag naar een sportschool. Mm -hmm. schamen zich dan toch een beetje voor hun gewicht. Ja. En ja, op die banken, dat ligt alles door elkaar: van ja. heel dun tot heel dik. Dat, ja. dat maar ik vind, in. vind ik inderdaad wel, als je naar zo'n wellnesscentrum toe gaat, zoals jullie er ook een hebben. Mm -hmm. dan is het wel heel erg fijn om uh, uh, um te horen van mensen die daar aanwezig zijn. Uh, uh, om een beetje geadviseerd te worden... om een beetje een duwtje in de goede richting te krijgen. Mm -hmm. En dan is het handig dat je ook een hoop uh, informatie kan geven... een hoop kennis hebt van die zaken. Ja, ja. Toch? Nou, ja, ja, zeker. Ja, ja, ja. Nou, zoals je weet werkt Peter er uh, net zo hard in mee als ik. Misschien nog wel harder. En ondanks dat het uh, het meeste een vrouwending is... Wordt hij door alle vrouwen geaccepteerd? Nou, dat is, dus ook ja, ook dat niet, is zo. Zo de... niet een beetje geplaagd. Weet je? Dus hij <laughs> heeft het soms wel eens moeilijk met alle vrouwen. Dus toeval Ingrid, want ik wilde het juist vragen. Hoe is ja. de, de verhouding van bezoekers mannen ten opzichte van vrouwen? Ja, ja goed. 80% is vrouw. En ik heb daar inderdaad ook wel wat mannen. Ja. En uh, ja, dat komt en dat gaat. Uh, <laughs> vaak, ja, ja, het is erg lachen. Maar in, de, in het café wordt er vaak over gesproken. Ja. In het café, uh, uh, café 4 van Rob. Ja. Ja. Daar uh, zitten die mannen onder elkaar en ze zitten elkaar op te jutten. En uh, nou, dat durf je toch niet en dat ga je toch niet. Dus ik heb al aardig wat klanten van Rob ook bij mij in de zaak gehad. Okay, Heel goed. Zo. Erg leuk. Nou, daar zal Rob wat trots op zijn. Vandaar de naam 4 natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, precies. Helemaal, ja. Nou, dan schieten we dan even snel een vraag binnen. Is er een maximum gewicht voor de slenderbanken? In, in principe 150 wel. Kilo. Ik noem maar wat. Uh, ik heb... Um, te laat gehoord dat die officieel maar 130 kilo kunnen hebben. Maar ik heb er een klant op gehad die 174 kilo hoog was. Maar niet wilde zeggen hoe zwaar ze was. Ik kan dat heel slecht inschatten. Ja. Dat is jaren geleden. En midden, ze, kunnen, ze doen het nog steeds. Dus ik uh, vind het ook een beetje vreemd dat ze daar. Uh, ik begrijp dat wel. Mechanisch gezien moet je natuurlijk een motor ontwikkelen die, de, die dat gewicht kan dragen. Ja. Aan de andere kant vind ik dit nou echt iets voor zware mensen. Dat ze dus toch een beetje uh, gemotiveerd worden om te bewegen. En net misschien dat duwt in de rug ja, krijgen zeker. om er wat aan te doen. Zeker. En met name deze inderdaad, waar ik het over had. Nou, die heeft er echt alles aan gedaan. Ze ja. heeft eigen houtje 65 kilo afgevallen. Knap. En vervolgens nu uh, ook uh, een, een bypass gehad. Of een, uh, ja. hoe heet het? Uh, gastric bypass heet ja. dat. En uh, zelfs een buikwandcorrectie En nog steeds flink slenderd. Hartstikke goed. gewichten en, en alles. Ja, heel, dat, heel, daar heel word je vrolijk van als eigenaar van ja, Slender. dat is heel he? leuk. Toch? Ja, is ja, is ik ik moet paraan. heel streng zijn, want uh, ik moet me ook een klein beetje in de vorm houden. En, uh, we zijn bijna rond uh, half twee en daar komt het nieuws weer voorbij, het regionaal nieuws ja. En uh, al die mensen die even lekker bewegen willen, nou, dat kan hier ook uh, dankzij uh, Zivum Zandvoort. Want ik trakteer u gewoon op uh, de jailhouse rock van Elvis. Ja. CFM Zandvoort vandaag gepresenteerd door Ingrid Bol van Solingen. De gemeente Zandvoort wil zijn boulevard structureel verbeteren. Vorig jaar zijn er al een aantal kiosken en een fietscircuit geplaatst. Dit jaar worden er bij wijze van proef ook nog ongeveer 20 palmbomen geplaatst. Deze gehuurde bomen zijn vijf meter hoog en worden geplaatst voor de periode mei tot en met september. De bomen worden zo bevestigd dat ze windbestendig zijn. Er wordt extra duin aangebracht op de trappen van het Van Venema Plein en aan de buitenzijde van de boulevard. Dit duin blijft in principe liggen. Ook wordt de muur van het Dolfirama opgeknapt. Onder coördinatie van het Zandvoorts Museum wordt de muur door diverse lokale partijen gewit. Daaroverheen verschijnt een weersbestendig fotowerk die de identiteit van Zandvoort tonen. Bewoners en bezoekers kunnen onder andere via Facebook hun visie op de pannen geven... De terugkoppeling hiervan wordt meegenomen in de plannen... om tot een structurele verbetering van de boulevard te komen. Gisteravond is een automobilist in de vangrail geëindigd... op het Rotterpolderplein. De bestuurder kwam vanaf de A200... en wilde de A9 richting Amsterdam opslaan. De man raakte de vangrail en kwam achterstevoren tot stilstand. Er was alleen materiële schade. Het is nog onduidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. Dan gaan we naar de agenda. De halve finale van de talentenjacht Tellerton Talenten 2016... wordt gehouden op zaterdag 27 februari vanaf 21.00 uur... in Café Bar Gewoon Gezellig aan het Henry Dunantplein 21-23 in Hillegom. Namen van de deelnemers, de Zandvoortse Lea Bos... Danny de Klerk, Petra Lek, John Koning, Jerry en Preston... Greg en Men, Lennart, Dennis Smit, Dennis Peperkamp. Wat is er uiteindelijk te winnen? Eerste prijs, een eigen single met singlepresentatie... De tweede prijs betaalt optreden en de derde prijs fotokaarten. Ruud -Band speelt de Beatles op zaterdag 27 februari... aanvang 21.30 uur in Café Lauro Hardy aan de Haltestraat in Zandvoort. Dit wordt natuurlijk een spetterend optreden... en ik mag natuurlijk niet vergeten te vermelden... dat onze Charles Duif achter de drum zit. Als je kans wilt maken op een leuke prijs... ga dan naar Facebookpagina van Lauro Hardy Zandvoort... en geef daar het nummer op dat je graag wilt horen. Zaterdag, oh, zondag 28 februari, om Portuguesa in Theater de Krocht in Zandvoort. Het begint om 14.30 uur. Zangeres Daisy Correa brengt een mooi eerbewijs aan de grote Faro-zangeres Amalia Rodriguez. Kaartjes voor dit optreden kosten 15 euro. Ook op 28 februari, jazz in strandpaviljoen Talassa nummer 18, aanvang 16.00 uur. De Jump Jazz-formatie Jessup zal hier optreden. Ik heb me laten vertellen dat deze formatie de pan uitzwingt. Dit zijn de regionale nieuwsberichten. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vandaag zien we geregeld de zon, maar er trekken ook buien over de regio. Deze zijn winters en kunnen dus gepaard gaan met havel en smeltende sneeuw. De temperatuur ligt rond de 6 graden en er waart een noordwestenwind... Vanavond en de komende nacht blijft het droog en de temperatuur daalt door dicht bij het vriespunt. Morgen is het ook zonnig, maar ook dan zijn er buien met een winters karakter. De wind waait aan zee vrij krachtig uit het noordwesten en de temperatuur ligt rond de 6 graden. Dit was het weerbericht. En onze is het tweede nummer, Michael Jackson, eigenlijk de Jackson 5. Met Can You Feel it? Nou, we kunnen het allemaal voelen hier. Ja, Lekker muziek heb je vanmiddag voor ons uitgezocht. Dat vond ik ook, uh, Charles. Ja, zwingt. Ja. Eerst Temptations. Papa was een Rolling Stone. Was dat met jouw vader ook het geval? Ja. ja. <laughs> of viel dat mee allemaal? Ik, ik blijf gewoon rollen. Ja, blijf. Ja, Oké. Okay. <laughs> nou, uh, dan geef ik jou weer het woord. Dank dan je wel. Inke, je wil nog even iets kwijt over Reuma. Ja, zoals ik Jan meldde, doen wij één keer per jaar speciaal een dag draaien voor het Reuma Fonds. Dat doen we natuurlijk niet zomaar. Wij hebben best uh, klanten die reuma hebben. Heel veel mensen hebben eigenlijk reuma. Dat is natuurlijk een verzamelnaam. Er zijn meerdere soorten. Um, die mensen moeten bewegen. En dat doet pijn. Ja. Dus dat doe je liever niet. En dan zijn die bewegingsbanken bij ons toch wel een heel goed alternatief daarvoor. Dus we hebben ook heel wat klanten die reuma hebben. Ja, ook mannen trouwens. En daar Daarvan. kan je de pijn van verlichten, zeg maar. Ja, nou ja, goed. Weet Je je komt anders in een neerwaartse spiraal. Omdat het pijn doet, beweeg je niet. En omdat je niet beweegt, krijg je meer pijn. Dus ja. je moet dat doorbreken. Je moet meer bewegen. Ja. En dat doe je liever niet, want dat doet pijn. Klopt. En ik merk aan klanten dat ze de ene keer kunnen ze veel beter verdragen dan de andere keer. Maar ook dat is afhankelijk van het weer vaak. Dat ja. merk ik ook van Ja, mensen. dat klopt. Ja, dat ja. klopt. Ja. Ja. Nou, ik hoop dat er heel veel luisteraars zijn die dit allemaal horen. En daarmee ja. ook kunnen zeggen, ik ga daar eens naartoe. Ja, Al is maar, maar ook met voor blessures. Een gesprek, weet je? Ja. Stel dat je uh, wel naar een sportschool gaat, maar je hebt een blessure aan je voet. Ja, dan kan je even niet lopen en springen en weet ik veel wat. Ja, dan zijn die bewegingsbanken een prima alternatief om die tijd op te vullen... zodat je weer wel ja. goed kan sporten. Hè, een buurvrouw van mij heeft een, uh, een iets aan de voet gehad. Die heeft één winter gewoon bij mij echt geslenderd... En in die winter is haar voet genezen. En nu kan ze weer tennissen en sporten en golven en alles wat ze dan doet. Ja, geweldig. Dan ze ja. kan ja. ook weer slenteren. Ook. <laughs> ja. Ook dat nog, ja. ja. Nou, dankjewel voor alle informatie die je hebt gegeven vandaag. Erik, dan ga ik nog heel even naar jou. Over twee weken ben jij de gast in ons studio, kan ik wel verklappen. Ja, leuk. De, de prijs, ja. die verklappen wij nog niet natuurlijk. Nee. <laughs> um, jij bent cosmetisch arts, je doet onder andere oogbehandelingen. En uh, meridian Diagnostiek. Ja. Uh, peelings, Botox, fillers. Ja. Je kan haargroei bevorderen. Ja, voor dat leuk, van hè? mannen. Dat is wel ja, ja, een heel interessant geweldig. ontwerp, denk ik. Ja. Kun je er even snel iets meer over vertellen? Wat je zo doet? Nou, je hebt al wat opgenoemd. Uh, Vanuit de cosmetische kant... is het natuurlijk uh, de fillers en de Botox voor de mensen... Die rimpeltjes gaan krijgen, zo vanaf 35 jaar. Als je botox, kan je dat uh, voorkomen dat je blijvende rimpels krijgt. Dat, uh, dat, dat, dat stel je met een jaar of tien uit. Uh, als je eenmaal blijvende rimpels hebt en je bent wat ouder, dan kunnen we die vullen. En uh, we doen dan huidverbetering. Waardoor de veroudering met een jaar of tien tot vijftien uitgesteld wordt. Althans, vertraagd wordt, laat ik het zo zeggen. Uh, daarnaast. Uh, er zei iets over oogbehandelingen. Uh, dat is niet het snijden, maar dat is door uh, middel van een soort mesotherapie, waardoor je met uh, injecties uh, bepaalde vloeistoffen inbrengt onder het oog, zodat je de vermoeide look kwijtraakt. Dus er uh, moet een uh, één of twee keer herhaald worden, wil je wat uh, langduriger effect voor krijgen. Dus het zijn meestal die, die zwarte... Ja, die zwarte kringen. Ja. Dat kan je ook opvullen met fillers. Maar het hangt er vaak een beetje vanaf waarom je uh, die zwarte kringen hebt. Dan heb je vet te veel, heb je vet te weinig. Uh, is het gewoon vermoeidheid? Is het vocht? Is het uh, lymphoedeem wat niet weg wil? Uh, dus de behandeling die moet wel uh, heel secuur afgesteld worden op wat het probleem ja, is. Ja, wat de oorzaak is ja. eigenlijk. Ja. Nou noem je ook meridaandiagnostiek. Ja. Uh, dat is een uh, methode om te kijken hoeveel energie je hebt in je lijf. En de meeste mensen die dan komen, die hebben dan uh, iets van 65% energietekort, en dan kunnen we via uh, de Chinese filosofie kijken, welke meridianen uh, niet goed werken, waar de verstopping zit. En die kunnen we met lichttherapie of magnetische velden weer activeren dat die meridianen weer gaan stromen, krijg je meer energie. En iedere meridiaan is aan een orgaan verbonden. Dus als je heel lang een slechte doorstroming van je energie... naar dat orgaan hebt, kan je op een gegeven moment last krijgen... van bijvoorbeeld je longen, als je longmeridiaan het niet goed doet. En weet je die tijdige weer te activeren, dan komt het niet zo ver... dat je in een chronische klacht terechtkomt. Mm. Maar ook mensen met chronische klachten kan je weer terugbrengen naar een... Uh, uh, beter energieniveau. Wat stuk is, is stuk. Dat ja, kan je niet ja, meer ja. herstellen. Nee. Maar het is zo mooi dat je iets kan doen... voordat het stuk is. Nou, dat is onder andere de diagnostiek... via een uh, apparaat dat heet iHealth. Die meter kan dat doormeten. En het leuke is... het lichaam uh, liegt nooit. Dus die antwoordt altijd heel vriendelijk. En uh, ja, niet iedereen stelt het mee eens. <lacht> <lacht> nou, dat zegt ook iets over je emoties en je gemoed... En dat soort dingen. En ja, dat geeft wel eens discussies. Maar het lichaam is altijd eerlijk. Ja. En dat kan er een bandeling op volgen. Oké. Okay. En um, de haargroei? Oh, de haargroei, ik ja, geïnteresseerd. Ja. ja. Uh, nee, heel snel gaat die haargroei niet. Die haargroei, die, uh, ja, met een 12 weken. Zegt tot 24 weken. kan je een kruintje weer uh, aardig vol krijgen met haar. Nooit 100%. Maar het is uh, weg. Het haar wordt uh, steviger. Stugger. er komen meer haren uit één haarzakje op een gegeven moment... wanneer we dat behandeld hebben met een, een, een, een vloeistof... die door een Spaanse uh, bedrijf is uh, ontwikkeld. Dat is hun geheim natuurlijk weer. En uh, dat brengen we heel onder de, de huid in... op het gebied waar de haarzakjes zitten. En zolang je nog haarzakjes hebt, kunnen we dat stimuleren. Oké. Okay. Nou heb ik wel een heleboel andere wondertherapieën... in de afgelopen twintig jaar voorbij zien komen op dat gebied... maar uh, dit is een uh, medical device type 3. En dat betekent dat er een bewijsvoering is dat het werkt. En ja, volgens alle plaatjes werkt het heel goed. Wij moeten er nog mee beginnen. Nou, bedankt voor de toelichting, ja, Erik. En, uh, ik zie jou maar graag ook voor, over twee weken. Maar ook voor dames. Hè, die, ook voor dames. Die de scheidingslijn uh, de worden. dunner worden. Ja. Maar niet voor die grote inhammen van die mannen... waar geen haarzakje meer is... Daar kunnen we niks mee doen. Dan moet je transplanteren. Oké, okay, well, nou, we gaan daar uh, nog uitgebreid over hebben, inderdaad, als jij bij ons in Echt de studio bent. Nou, hierna is dus de, de prijsvraag. Ja, en dan uh, eerst nog een stukje muziek. het af op Knock on wood. Chris Foreman was dat nog een keer de liedzanger van de groep. Smokey, we gaan naar Ingrid, want het is hoog tijd voor uh, de prijsvraag. Ja, het wordt spannend, <laughs> Charles, echt. We <laughs> <laughs> hebben heel veel mensen meegedaan en ze waren ook heel erg enthousiast. Dus uh, wij hebben heel veel loodjes voor ons liggen, met name. Ja. En Ineke mag ze zelf gaan trekken. Oh jee, oh jee. Het gaat om één maand gratis slenderen. Wie is de winnaar? Nou, dat zal het worden. Daniel Leffert. Gefeliciteerd, Daniel. Kom jij ja, maar gezellig mee slenderen, hoor. Helemaal leuk. Ik wil je hartstikke bedanken voor je komst aan de studio. En Erik ook. Jou ja. zie ik weer over twee weken. Graag, graag gedaan. We Heel graag gedaan. Erg leuk en ik denk dat Charles en ik best wel veel geleerd hebben weer vandaag. Nou zeker ja. weten, zeker weten. Ja. Uh, Met name ook over die reuma en zo en ja, alles. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, Nou een aantal uh, disciplines, een aantal verschillende banken. Uh, mijn vraag aan jou is: hebben jullie ook een website waar we al die informatie die uh, de afgelopen twee uur voorbij is gekomen uh, nog eens rustig kunnen nalezen? Ja, dat vind je onder www.slenderyouantwoord.nl. Www.slenderyou. Zandvoort.nl, gewoon ja. aan elkaar geschreven. Ja. Oké. Okay. En daar kun je ook uh, uh, een persoonlijk account openen of zo. Dat je, dat, je, dat je je aanmeldt en zo. En een soort lid wordt van die website. Of is dat. Is dat uh, nee, nee, dat zit er. Zuiver, nog niet aan. zuiver informatief De, nog. Alles? Zuiver informatief, ja. ja. We okay. hebben wel een webshop eraan vastzitten. Ja. Uh, want we kopen ook nog voedingssupplementen en magnetische sieraden allemaal in het kader van de wilnis. Magnetische sieraden? Ja. Oké. Okay. Heeft dat? Want Tineke Tineke uh, Forst was dat geloof. Ik? Die die uh, DJ die heeft u ook met zo'n. Uh... Ja, dat was een andere ja. ja ik weet tineke, tineke de Nooi bedoel. ik. de ja. de Nooi. Hoe kom ik nou bij Forst? Nou, ja, Veronica. Nou, ja. nou, ze was een sluierse Forst natuurlijk. Ja, sluurt, ja. Ja, ja, ja, ja. Nee, Tine... ja. dat was nou net de magnetische sieraden die het net niet deed. Oké. Okay omdat hij niet naar de huid gericht was, maar meer naar buiten toe. Ja, maar ja, zij had ook een bank. Dat was niet zo'n bank die uh, jullie hanteren. Dat was meer de bank waar dan geld op terecht kwam. Ja, precies. Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> en uh, dat, dat zal haar geen windeier hebben gelegd in nee. die tijd. Nee, ik nee, nee. denk het ook niet, nee. Magnetische sieraden. Nou, weer, een, uh, weer wat geleerd. Ja. ja. ja. We gaan uh, eruit uh, zo met, uh, met een stukje muziek. Uh, en dan wil ik jullie een uh, liedje laten horen van mijn zoon Zwen. Want dan ben ik natuurlijk... Uh, Erg trots op. En ook even voor de huisarts hier aanwezig. Of de gewezen huisarts moet ik zeggen. Interessant om te weten dat uh, Sven op zijn 23ste jaar. En hij heeft dat ook alles weer te maken met obesitas. Die was veel te zwaar. Die had een te hoog BMI om het zo maar eens te zeggen. Mm -hmm. Die heeft een gastric bypass operatie ondergaan. In, het, uh, in de obesitas kliniek van het uh, Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk. Uh, hij is uh, meer dan 60 kilo afgevallen. Uh, hij afgevallen, dat is echt ongelooflijk. Het stond ook een beetje zijn uh, uh, muzikale carrière in de weg. Hij heeft nu inmiddels uh, contact met Michael Garvin. Dat is de, de uh, hitschrijver voor Jennifer Lopez en George Benson. En daar is hij nu liedjes mee aan het schrijven. En uh, Sven heeft een mooi nummer geschreven over uh, oorlogskinderen. En dat klinkt zo.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 Why must children die? Because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 We disagree without war. Can't we disagree? Ja, zo'n Sven met Calling for Peace, want zo heet het nummer. Nou Ingrid, heb jij nog iets toe te voegen... aan uh, hetgeen wat we allemaal hebben besproken de afgelopen twee uur? Nee. Wel leuk, hè, onze gasten? Heel maar erg vandaag. leuk. Ja, ja. Weer is wat anders. Ja, ja, precies. We hebben weer uh, een hele hoop informatie tot ons genomen. Ja. En uh, nou, uh, ik wou uh, aan... Uh, uh, Inuke was het hè? Ja. wou ik vragen om nog één keer even de website eh, te noemen. Want het is voor mensen toch handig om dat eh, adres nog even te horen. Dat ze kunnen surfen naar die website. En eh, kijken die... wat er allemaal eh, mogelijk is bij jullie. Oké. Okay. Dat is www.slenderyouzandvoort.nl Alles aan elkaar geschreven. Met kleine lettertjes. En Slender You, eh, dat is dan het Engelse u, hè? Ja. Met, met een epsilon ja. hè? Ja. Ah, Oké. Okay. Nou. Helemaal duidelijk. Nogmaals, hartelijk dank voor jullie komst naar de studio. Nou, heel graag. En we ja. gaan eruit met een stukje muziek, want het is alweer bijna twee uur. Het vliegt om de tijd. Ja. Uh, Erik zien we over twee weken. Ja. En uh, ik zie er echt naar uit, want uh, ik ben altijd geïnteresseerd in de, in de geneeskunde. Uh, en alles wat er omheen hangt. Dus uh, bij, mij, de, bij mij heb je een hele goede uh, uh, luisteraar wat dat betreft. <laughs> we gaan eruit met uh, een nummer van Stix Think for the Day.